In de Randstad viel op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knopend Rijn en de afrit Den Dolder 6 kilometer. De rijbaan is dicht tussen Utrecht en de afrit Den Dolder. Er is ochtends een ree door het veiligheidslas van de geluidswal gesprongen. Het verkeer kan voorlopig beter omrijden. Richting Amersfoort via de A27 en de A1. Het verkeer richting Apeldoorn-Zwolle via de A12 en de A30. Tot zover de verkeersing.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 Met nu ZFM luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo. De dag de donderdag is weer begonnen. Het is 11 september vandaag. En uh, 9-11, nou oh ja... Uh, daar zullen we het maar niet over hebben. 11 september vandaag start de dag van het KLM Open in Zandvoort. En uh, we gaan uh, natuurlijk aandacht aan besteden straks met onze ter plaatse zijnde uh, reporters. Uh, zoals dat zijn Albert Jan Vos en Maurice Mulder. kwart voor één, kwart voor twee krijgt u van ons een update over wat er allemaal gebeurd is. Het uh, breaking news is dat er vanmorgen een uh, ongeluk gebeurd is. Een... Uh, Zuid-Amerikaanse golfer heeft een bal tegen zijn hassers gekregen. En ja, die balletjes gaan nogal hard, hè? Ja, gaan nogal hard. Dus uh, die is per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. En daardoor is het spel voorlopig even uh, stilgelegd. Dat is breaking news. Dat is wat u dus uh, dan in ieder geval vast weet. Maar alle details hoort u kort voor één van onze uh, razende reporter daar, Albert Jan Vos. Onze golfexpert bij Uitstek. Ik heb ook gehoord dat hij in het zwembad erg goed golft. Ja. Nou, verder hebben we natuurlijk een 3-in-1 een, een, een vandaag. Ik heb gezien dat mijn collega naam het alweer gepikt heeft. Die heeft ook ineens een 3-in-1. Nou, oké, okay, uh, maakt niet uit. Uh, wij hebben de vier in de week, dus dat gaat, schiet lekker op. Uh, vandaag hebben we een 3-in-1 van... Uh, nou, ga ik nog niet vertellen. Wel dat hij is aangevraagd door Frans, de tukker uit uh, de Laurel Hardy. Die heeft hem aangevraagd. En uh, nou, Frans, hij komt er vandaag aan, hoor. Welke, dat hoor je straks. Ja. Hij had er drie in gediend. Maar dan maken we geen drie in één van. Want dan wordt het een negen in één. Dat doen we natuurlijk niet. Maar u kunt zo'n drie in één natuurlijk zelf ook aanvragen. Als u dat leuk vindt, doe dat dan gewoon via de app van ZFM. Of doe het via Facebook of uh, bel naar de studio. Uh, er is altijd iemand aanwezig tijdens dit programma die dat even kan uh, noteren voor u. Dus mocht u een idee hebben voor een leuk 3-1, nou laat het horen hè. Want het is de bedoeling dat u hem samenstelt en niet dat ik het steeds moet doe. Het mag dus een gezamenlijk onderwerp zijn. Dus als u bijvoorbeeld denkt van nou... 3-in-1 uh, over het onderwerp golf. Als die er zou zijn. Is dat niet? Ah, het, zou, het zou kunnen. Of uh, het onderwerp hol bijvoorbeeld. Hè? Hol in my shoe. Uh, nou ja, noem het maar op. Uh, nou, dan Stuur hem gewoon lekker in. Of het zijn drie platen van één en dezelfde artiest. Dat is ook goed. Dat mag ook. Nou, u kunt ons bereiken via de ZFM-app. Mochten we die nog niet hebben, dan moet u hem even downloaden... Via in de Play Store of App Store of hoe dat allemaal mag heten. En uh, u kunt ons natuurlijk ook vinden via Facebook. Onze pagina ZFM Lunch. Of nee, Zandvoort Lunch moet ik zeggen. Ja. Maar oh, die is die titel, nou ja. Dat maakt niet uit. Dus dat kan ook nog. En uh, nou ja, als u bijvoorbeeld toevallig bevriend bent met mij of met Angela... dan uh, kunt u natuurlijk ons ook even een PB'tje sturen. En dan regelen wij dat allemaal. Ja. Voorlopig hebben we er nog een stuk of zes staan. Dat is wel lekker. Dus de volgende week uh, zitten we sowieso bijna nog helemaal vol. Maar dat maakt niet uit. U komt gegarandeerd aan de beurt, al kan het even duren. Ja, dat is nog helemaal zo. En... Met half twee break hebben we natuurlijk het regio nieus. Kwart voor één gaan we over golf praten. Kwart over één hebben we de vrijwilligersvacature van de week. En kwart voor twee gaan we weer over golf praten. Nou, het is allemaal lekker veel. En nu gaan we maar eens muziek draaien. Ja. Eigenlijk wel of die tune steeds langer wordt. Drie in eentje komt om kwart over twaalf ongeveer ja, dit zijn de White Plains en When You Are a King. Weet niet wat het vorige was, dat ging iets niet helemaal goed geloven. Maar goed, dit is ook een mooie taal.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 When you are a king Tore your shirt again Fighting saying? in the rain With what's his name Shoot back on your face Have I Really changed? a disgrace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 Take you anywhere, people never touch a thing. When you are a king, when you are a king, never do a thing. Four and twenty back, verse, sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, White Plains waren dat. En When You Are A King. En uh, de volgende plaat. Ja die begint een beetje zachtjes. Dan denk je natuurlijk van. Hey, gaat weer niet goed. Ja, wel hoor. Maar het begint gewoon heel zachtjes. Hoor maar. Heel zachtjes komt dat op. Dit is Ben Howard. Met zijn uh, nieuwe plaat. En die heet. We Forgot Where We Were. Nou dat is stom. Dat is gewoon stom. Ja. Wij zijn in de studio. Bij CFM. Zandvoort. Tolweg. Gezellig. Oh, hey, I wasn't listening, I was watching Syria blinded by the sunshine stream, yeah, you were in the kitchen, boy. Oh, yeah. The thistle and the bird. Where we Were, nieuwe single van Ben Howard. Ja, en dan gaan we ons nu opmaken voor onze 3-1, het is kwart over 12. en dat betekent dat we dat, uh, nou ja, het is een door kwart over twaalf, oude, 16 over 12. maar ja, dat kun je natuurlijk nooit precies typen, maar in ieder geval uh, de 3-1 van, uh, van Frans uit uh, Laurel Harde die komt eraan. En deze keer gaat het over de band The Jam. Maar u gaat horen zijn precious uh, who is the 5 o'clock Hero in a Town Called Malice. 3 in 1. Hier komt. 3 in 1, 1. Het loopt even niet uh, helemaal goed. Uh, hier is de Regio Nieuws met Angela de Koning. In Haarlem wordt er relatief het meest gefitnessd. 28% van de huishoudens doet aan fitness. Squash is de meest minst populaire sport in deze stad. En dit blijkt uit een publicatie van het RIVM. Ook in uh, Zandvoort staat uh, het fitnessen op uh, de eerste plaats. En naast het fitnessen is hardlopen een zeer populaire sport in Zandvoort. En dat blijkt uit een enquête die gehouden is onder consumenten. En het gaat hier niet om lidmaatschappen. En teamsporten zoals voetbal en hockey zijn niet meegerekend. De voortgang van de kermers op het Badhuisplein en de Boulevard de Vauvage <coughs> staat ter discussie.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 Daarvan moet het toch mogelijk zijn om dit stukje oer-Hollands in ere te houden. Of krijgt wederom een kleine minderheid haar zin? Dat zal wel weer. Morgen is er weer een editie van Jazz aan Zee bij Standpaviljoen Thalassa. Genieten van sfeervolle jazz met uitzicht op zee... onder het genot van een hapje en een drankje. En deze keer treedt voor u op zangeres Machtelt Cambridge... begeleid door Erik Doelman op piano, Anton Drukker op contrabas en Menno Veenendaal op drums. Aanvangen is vijf uur en de entree is gratis. Quizen of quizzen, dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... en van commentaar voorzien door Quizmaster Jovanus Junior. Wie is de snelste en wie is de beste? Van tevoren inschrijven aan de bar of aan via de telefoon... in teams van maximaal vier personen. Hou je van spelletjes? Dan is dit zeker jouw avond. En jawel, dit is een nieuwe editie van de pubquiz bij Café Koper. En de aanvang is zoals gewoonlijk om 9 uur... Dus even aanmelden aan de bar. Zaterdag 13 en uh, zondag 4 september uh, zijn de Open Monumentendagen en uh, ook het centrum van Zandvoort doet daar aan mee. En uh, de stichting Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed uh, uh, organiseert dit jaar de Open Monumenten. Dagen in Zandvoort. En het thema is op reis. Het programma uh, daarvan volgt nog. En dat kunt u bekijken op de Facebookpagina van Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed. En uh, u kunt ook de pagina van het VVV in de gaten houden. En eventueel daarom meer informatie vragen. Dan uh, aankomende zaterdag. Een uh, evenement op het Tour uh, Circuit. Zandvoort met een gids. En, uh, de prijs van deze tour is 59 en dat begint om twee uur s middags. En, uh, als je Zandvoort zegt, zeg je racen. En, uh, tijdens de rondleiding over het CQ Park maakt u nader kennis met deze unieke racebaan. U wordt ontvangen bij BMW Driving Experience Slootmakers met een kopje koffie of thee... En daarna neemt de gids u al wandelend mee naar het oude sliptrein. Het monument bij de entree, de Tarzanbocht en uiteraard de Pitstraat. En ondertussen uh, zal hij honderd uitvertellen over het terrein, de racebaan en de geschiedenis van het park. Een leuke en unieke kennismaking met een uniek en prachtig gelegen circuit. Van tevoren aanmelden en boeken bij het VVV in Zandvoort. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Af en toe komt de zon er even wat door, maar met name vanochtend zijn er nog vrij veel wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond en komende nacht is het over het algemeen vrij helder en er is kans op wat nevel en mist. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen komt de stroming uit het noordoosten en de aangevoerde lucht is droog en de zon schijnt flink. En de wind is matig uit het noordoosten en het wordt opnieuw 21 graden. Tot zover. Zendings was dat met uh, Havismatch. Ja, ik denk dat... Uh, Oké. Okay. We gaan door met Indira en... Uh, dernier dansen. Dansen. Dernier dansen. Oh, ma douche souffrance. Pourquoi ça charné du recommence? Je ne suis qu'un être sans importance.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 Dan uh, Indila en het uh, heet Dernier Dansen. Ja, dat ging even een paar dingetjes. Niet helemaal lekker, maar dat uh, ligt waarschijnlijk aan de, aan de internetverbinding. Denk ik zomaar, maar. daar uh, kan ik me ook niks aan doen. Um, we gaan uh, proberen contact te zoeken met uh, onze, onze golfexpert. en Ik hoor dat hij aan de telefoon is. Ja, dus... Oké, okay, daar komt hij. We hebben aan de telefoon Albert Jan Ja, daar is hij dan. Dag! Hallo! Ja, ben ik er al? Ja, tuurlijk. Oh, goedemiddag. Eh, goedemiddag. Hoe is het met u? Welkom live vanaf het uh, zonneovergrote Kennemer uh, Golf and Country Club, waar uh, vanmorgen om kwart voor acht uh, het 95e KLM Open uh, van start is gegaan. Dan eh, nou, zou ik gelijk beginnen met een update. Eh, het spel ligt momenteel stil. Want om half twaalf ging er een grote zoomer af. En die gaat meestal af als het gaat omweren. Maar in dit geval was het toch iets eh, nou ernstigers. Want een speler was, was geraakt door een golfbal van een collega, oh. en eh, daardoor eh, raakte hij buiten bewustzijn. Dus toen is het hele spel stilgelegd. Alle spelers gingen weer terug, hebben hun bal gemarkeerd en gingen weer terug naar het spelershome. ...in afwachting van de ontwikkelingen. Het betrof hier de Paraguayaan Zanetti... ...die de bal tegen zijn hoofd had gekregen... ...en inderdaad buiten bewustzijn was. Inmiddels ja. hebben we begrepen dat hij weer bij bewustzijn is. En om één uur zal het toernooi weer worden hervat. Dus het heeft toch ruim anderhalf uur bijna stilgelegen. Ja. Dat neemt niet weg dat we natuurlijk even gekeken hebben naar we doen 17 Nederlanders mee dit weekend. En wel geteld. Waaronder ook amateurs. Maar 17 Nederlanders is een groot, groot aantal spelers die dus meedoen. Wij hebben natuurlijk even gekeken naar Joost Luiten, De titelverdediger van vorig jaar, van 2013. Hij speelt samen met de Spanjaard Miguel Ángel Jiménez... En met de Italiaan Manacero. En Manasero, uh, to, tot, het, tot het spel werd stilgelegd, had een score van plus 3. Dat betekent dus drie slagen meer dan dat de baan eigenlijk toestaat. En Luiten en uh, uh, uh, Miguel Angel Jimenez, beiden op level par... Goed, het, is, het spel ligt dus nu stil en, uh, in af, en zal om één uur worden hervat. Dus het zal allemaal vanavond wat uh, uitgaan lopen door deze toch wel merkwaardige situatie. Want je hoort wel eens dat, dat, dat toeschouwers door een golfbal worden geraakt. Ja. Maar je hoort zelden of nooit dat een speler door een, een collega-speler geraakt wordt. Ja. Maar dat was dus vanmorgen om half twaalf het geval. Ja, ja die bal ligt hier. Ja, die, die, die is hier allemaal, daar je ja. allemaal die bal. Die leg hier op, op, de, op, de, op, de, op de tafel in de studio. Ja. Hebben we hem opgevangen. Ja, nee. Maar goed, verder. Hole in one was het. Om... Hole in one was het. Ja, ja, als je inderdaad op de 15e hole een hole in one slaat, dan mag je de ruimte in. Ja. En verderop hebben ze nog een paar drie en er staat een. Een BMW van meer dan een ton uh, waarde die ook gewonnen kan worden... bij de eerste die in Honigbaan slaat. Oh. Het, totale, het totale prijs en geld voor dit toernooi is 1,8 miljoen euro. Dat is uh, voor een toernooi uh, ja, redelijk. Het is natuurlijk het hoogstgenoteerde uh, toernooi. Die, die, daarvoor moet je naar Amerika toe. Maar de vinger kan toch met een uh, totaalbedrag van 300.000 euro naar huis gaan. Op... Nou, zijn dagen, we gaan dagen voorbij dat ik het niet verdien. Nee, nee, nee. We nee. moeten er vier dagen voor werken. Maar uh, even het, het volgende. Het is dus zo dat uh, we hebben twee uh, CFM-verslaggevers de baan in. Dat is uh, Maurice Mulder en uh, David Habig. En die zijn allebei voorzien van uh, speciale uh, uh, apparatuur. Dus die zijn te volgen op apenstaartje CFM Golf te twitteren. En uiteraard ook via de mobiele app zal de nodige nieuwsvoorziening uh, aan de luisteraars uh, worden kennisgemaakt. Goed zo. Nou, dat tot is leuk al. Ja. Het is van start. We zijn los, zoals we dat in Groningen noemen. Ja. En uh, ik heb begrepen dat jullie rond kwart voor twee mijn collega Maurice uh, ja. gaan uh, bellen voor meer informatie. gaan ja, we doen. Dat tot gaan doen. we doen. Nou, tot zo dan. Tot zo. En uh, ter gaan uitzending verder. En we houden uh, Mochten er, mocht er spannende dingen gebeuren, dan laten we dat weten dan laten we jullie dat weten. Oké. Okay. Dankjewel. Okay. Tot ziens. ziens. Goedje. First time, I'm in love. I'm in love with a I know you're leaving. It's too long overdue. Just a silly face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 Goodbye. I don't want you back We don't need a new place and keep the ghosts away Now just beyond the darkest hell and just behind the dawn It still feels so strange to leave my life alone There's no regret Here's goodbye I don't want you back We'd only cry The Walker Brothers, Dit uit de tachtige jaren. No regrets. Ja, het verliep een beetje goud, is allemaal. Ik denk het uh, ergens een klein uh, kromme volt zat of zo. There's no regrets. Een kromme volt ergens op de lijn. No tears, goodbye. I don't want your bike. Ja, dat komt hè, als je, je muziek van internet haalt. En, ja, dan kan je wel eens uh, tegenkomen dat het uh, hier en daar dus soms dus een beetje misgaat. Nou ja, dat is live radio. Goodbye, yeah. Ja, dat is gewoon live radio. En dan, uh, ja, ik weet ook niet, laat dan is. Nou, no regrets. Ik heb er geen spijt van, want ik kan er niks aan doen. Dus nou, mooi zat. Maar nou goed, deze plaat deed het wel goed. We gaan uh, zo leuk zijn een beetje richting het uh, NOS nieuws van, uh, van één uur. En straks in de tweede uur natuurlijk de vrijwilligersvacature van de week. Die komt ook aan bod. En we gaan natuurlijk straks ook nog weer voor een update naar uh, de golfbaan. Kijken of alles weer uh, goed gekomen is met die meneer, uh, die Paraguayaan... Die, uh, die een bal tegen Zazis gekregen heeft, ja. Ik weet dat die balletjes best hard kunnen gaan. Dus als je dat tegen je kop aan krijgt, nou, dat, eh, heb dan je. heb je wel even hoofdpijn. Wat Zeg je? Ja, dan heb je wel even hoofdpijn. Ja, nou, deze man had geen hoofdpijn. Die was helemaal weg. Nou, zie je, maar gevaarlijk hè? Die sport allemaal. Een bal tegen je kop aan krijgen. Oké, okay, nou, we gaan eventjes uh, eruit, We gaan even bakje doen en uh, we zien uh, uh, hopelijk weer terug aan de andere kant van het nieuws. En dan hopelijk wat minder chaotisch. Tot zo.